Wouter Bos voorziet een moeilijke discussie in het kabinet over het rapport van de commissie Davids. In Buitenhof zei de vicepremier dat het doel is om eruit te komen, maar dat het kabinet tegelijkertijd niet om de conclusies van Davids heen kan. In de kabinetsverklaring van woensdag stond dat de bevindingen van de commissie Davids leidend zijn. Dat betekent volgens Bos dat het kabinet niet de ene conclusie kan overnemen en de andere afbranden. De hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Haiti verloopt nog steeds uiterst moeizaam. Er zijn inmiddels wel veel noodvoorraden aangevoerd, maar het valt niet mee om die bij de slachtoffers te krijgen. Volgens een Amerikaanse hoge militair wordt de hulpverlening gehinderd door gewelddadige incidenten. Er zijn berichten over plunderingen en overvallen. Op de vliegbasis Eindhoven is een toestel geland... met aan boord elf overlevenden van de aardbeving in Haiti. De groep was al overgebracht van Haiti naar Curaçao. Vandaaruit vertrok het vliegtuig naar Eindhoven. Aan boord waren onder meer zes Haitiaanse kinderen... die door Nederlanders worden geadopteerd en twee Nederlandse hulpverleners. In de Eredivisie zijn FC Twente en Ajax er niet in geslaagd... hun inhaalwedstrijden te winnen. Koploper Twente speelde uit tegen FC Utrecht met 0-0 gelijk. Twente-speler Brahma werd kort voor tijd met rood uit het veld gestuurd. Twente staat nu drie punten voor op PSV, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Ook Ajax speelde gelijk. In de uitwedstrijd tegen NAC werd het 1-1. Er was nog één wedstrijd. NEC won de Gelderse Derby tegen Vitesse met 2-1. Op de Jaap-Edebaan in Amsterdam is Mariska Huisman Nederlands kampioen marathonschaatsen geworden. Ze was na 70 ronden de snelste in de massasprint. Carla Zielman eindigde in Amsterdam als tweede en Annick de Haar werd derde. Het weer. Vanavond en vannacht wat lichte regen, verder mistig en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 They're still together when it ends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 Nou, daar eh, heb ik hem aangeboden. Ja. Uh, uh, nou, ik wil wel de hele week staan. En toen kregen we heel veel vragen over van kunnen we ook een logo borduren? Ja, dat kan, alleen niet op de HISA. En dan moet een logo moet, uh, digitaal omgezet worden wow. voor de borduurcomputer. Toen dacht ik, nou ga ik dat doen? Koop ik zo'n. Uh,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 Nou, toen dacht ik van, nou ga ik serieus uh, zoeken. Dus toen ben ik gaan. want dan moet je een apparaat aanschaffen. En dat kost hartstikke veel geld. Ja. En ik ben natuurlijk niet uh, de allerjongste meer. Dus ik wilde me niet in de schulden steken. Dus ik dacht, nou ga ik een kijken, nou, googlen. Dan kwam ik uit in Korea. Daar hadden ze oh. van die apparaten. <laughs> en ik kreeg een uitnodiging voor twee dagen training in China. En, uh, nou, dat soort dingen allemaal. Maar, ja, dat was, ja, was heel erg ja. Maar toen was er een... Um, een Nederlands bedrijf, en die hadden wel mooie machines, hm. maar ik kon het natuurlijk niet graveren. Dus uh, die, die boden me aan van, kom nou kijken en dan, uh, nou, dus daar heb ik heel veel van opgestoken. Ja, dus je moet eerst een les doen of een studie om te leren graveren. Moest je een les doen misschien? Ja, nou, die krijgt twee dagen training. Ja, het ja. apparaat werkt, maar verder moet je eigenlijk een beetje zelf uitspreken. Ja. Nou, toen kwam ik, toen, uh, toen, uh, toen zei die accountmanager van kom dan maar kijk. Ik zeg, je wel. Ik zeg maar, uh, ik vind jullie gewoon te duur. Hm. Heb je nooit tweedehands? Nee, nee, we hebben nooit tweedehands apparaten. Nou goed, ik ben helemaal aan de andere kant van het land gegaan. En ben daar een dag geweest kijken en leren. Ja. En toen kwam ik daar in, dus de tweede, tweede ah. en zonder twee tweedehands apparaten. En dan kort gaan we naar gekocht. Ja. En ze dus hebben het bij mij geïnstalleerd. En, en dan moet je software kopen. En, en, en tekenprogramma is best ingewikkeld om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 It's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 kwam met twee champagneglazen aan, want de zoon ging trouwen en de dag na de bruiloft vielen ze champagne schenken maar in de tuin. Dus dan hebben we gewoon twee glazen mm. gegraveerd. Dus dat is allemaal heel emotioneel. En een Grafmonument, dan kan je ook voorstellen dat dat ja. heel emotioneel is. Uh, uh, ik uh, ik graveer bijvoorbeeld uh, prijzen voor uh, ik ben een lid van de golfclub, mm. voor, voor de golfwedstrijden, of uh, uh, vrienden die elkaar een cadeautje geven voor de verjaardag. Uh,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 Zet ik het over op de computer en dan geef ik weer die opdracht. Dus ja. ik, ik kan eigenlijk heel veel kanten om. Ja. En voor mij is nog steeds uh, de grens niet bereikt. Ik, hm. ik kijk tegenwoordig met, met, met, met lezerogen, om het maar zo te zeggen, ja. met ogen. En uh, eigenlijk zie ik overal wel, wel kansen in van, dat ga ik eens proberen. Of ja. voor mezelf proberen of samen met de klant proberen. Ja. Dus dat is, vind ik wel heel erg leuk. Om te doen. Ja. Ik word er ook heel blij van, laat ik het zo zeggen. F. M.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 Die consultant zit in Mozambique en die Mexicaanse takeaway die loopt en die draait. Er zijn er ook een paar die halverwege afgehaakt zijn. Maar je, je hebt allemaal een droom en je werkt. Je krijgt dan zeg maar workshops en ja. coaching en gedurende acht maanden. En dat heet project werk. Dat is van het UWV, DWI en het CBI. Hm. Uh, en en, en nou, ze bieden je dan het traject aan. Ja, het, het is ja. natuurlijk de bedoeling om je uit die uitkering te krijgen. Ja. dat is natuurlijk lastig.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 Met, en, de, en de laatste was dan de datum van, trouw, mm. van trouwerijen. Nou, eh, kon hij in het apparaat. Dus toen heb eh, ik samen net zo lang met die jongen gezocht tot het wel ging op de een of andere manier. En dat is ook goed gelukt. Ja, leuk. En dan is zo'n, ja, dat vind ik ontzettend leuk. En mm. zo'n klant is natuurlijk ook meer tevreden dan dus ja. Ja. Ja. Nog, ja, nog even teruggekomen op, op dat, dat traject van het UWV. Uh, wat of kreeg je voor opdrachten met zo'n groep? Nou,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 Dus dat gaat wel heel erg leuk. Even met de deur op slot, in een kamer zonder ramen. Maar thuis schijnt mijn licht kapot, mijn ziel die slaat naar adem. Gevangen in dit rijtjesland, kruipt door betonnen muren. Zie ik, zie wat jij niet ziet. Ben nauwelijks weer te sturen. Ik laat me gaan. This is where...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 wat ik wel heel erg aantrekkelijk vind, is dat alles wat ik beslis, is dus ook mijn, is ook mijn beslissing. Ja. Ja, dat, dat klinkt niet zo, klinkt niet zo echt handig, maar.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 Okay. Nee, niet meer. Uh, ik, ik krijg wel. Uh, uh, ik heb ik veel textiele kunst gemaakt. Ja. Ik krijg wel veel uh, uh, opmerkingen van, nou, uh, waarom doe je met het graveren niks? Uh, ja. Ga je dat creatiever aanpakken? Uh, mijn dochter zei het van de, gisteren nog geloof ik van uh, waarom ga je niet uh, met het. Uh, nou, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar ik nu heb ik gewoon even mijn handen vol aan het opzetten van het bedrijf. Ja. En zorg dat het succes ja. wordt. Kijk, wat ik graag wil met het bedrijf, is dat je het eh, als je aan graveren denkt, denk je denk toch een beetje aan het truttigen. Van van eh, ja, nou wat jij zei van in eh, dat het glaas is in, in Oostenrijk en ja. Duitsland. En daar wil ik het uithalen. Ja. Ik wil het op verrassende plekken doen. Hmm. Ik wil het op verrassende materialen doen. En. Eh, en, en daar, naar dat lukt leuk behoorlijk, ik moet zeggen. Ja, ja, ja want dat, uh... dat is ook nog niet zo bekend. Tenminste, is bij mij niet, maar misschien ook bij andere Zandvoorters mm. of Nederlanders nog niet zo. Dat je ook al die andere materialen hebt en grotere objecten mm. en zo kan graveren. Ja. Ja, het dat, dat is toch uh, bijzonder? Ja. ja. <laughs> we hebben altijd aan het eind van het programma de shout-out. Dat houdt zoveel in als van, waarom zouden we bij jou komen om te laten graveren?